Als voorbeeld geeft de politie de provincie Zeeland, waar de norm al lager ligt omdat het gebied uitgestrekt is. Als de politie te lang onderweg is, wordt vaak telefonisch contact gehouden.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 Zo'n 125.000 mensen hebben vandaag tijdens de Dag van de Bouw een kijkje genomen op een bouwproject. Vorig jaar waren er iets minder bezoekers, zo'n 115.000. De Noord-Zuid-Metrolijn in Amsterdam was de grootste publiekstrekker. Kruim 16.000 mensen maakten een wandeling door de tunnel onder het ei. Ook de Zuid-Willemsvaart in Rosmalen en het tunnelproject van de A2 bij Maastricht trokken veel bekijks. Het was de achtste keer dat de Dag van de Bouw werd gehouden.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 Er staat in mijn draaiboek flits voetbal, flits waterpolo, flits tennis. Dus we beginnen bij het voetbal, zoals afgesproken. Bayern München tegen Stuttgart, net begonnen Ronald van der Geer. Bijna drie minuten onderweg, de eerste kans is er al geweest voor Bayern, voor Arjen Robben. Wie anders zou je bijna zeggen, weg aan de rechterkant, wilde de bal eigenlijk terugleggen. Raakte hem ook niet helemaal goed uiteindelijk via de keeper... aan de verkeerde kant van de goal over de achterlijn. Zo doen dus 0-0 bij een wedstrijd waarin het bal bezit in de eerste minuut. En ook wel iets voor de ploeg die gestart is als favoriet. Bayern München. Wordt BZC vanavond waterpolenkampioen uit bij UZSC. Bob van de Tak. Dat is de vraag. Dan moeten ze in ieder geval winnen na twee periodes. De wedstrijd is halverwege. Is de stand gelijk? En uh, hoe dit afloopt, geen idee. Maar dat het een hoge score gaat worden? Nee, dat weten we zeker. Want het is 2-2 na twee periodes. Vier doelpunten dus pas halverwege de wedstrijd. Nadal naar, naar de vorige, volgende ronde eerder vandaag. En Djokovic was er naar op weg uh, uh, ook. Uh, slecht Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel, Mike Brasser. Vraag is hoe het in de tweede set staat. Ja, de tweede set eigenlijk net zoals de eerste set. Een heel erg slecht uh, Dimitrov. En ik vraag me toch af zo langzamerhand wat er met die jongen aan de hand is. Of hij wat onder de leden heeft. Misschien of hij geblesseerd is. Hij staat 4-1 achter. Alweer in de tweede set. Dat gaat onwaarschijnlijk snel. Dubbele break. Zojuist een uh, dubbele fout op een breakpoint. Waarmee hij uh, voor de tweede keer in deze set zijn service inleverde. Ja, het gaat wel heel erg makkelijk voor een Novak Djokovic. 6-2 en 4-1 in het voordeel van de server. We hebben nou zo ongeveer drie kwartier gespeeld. Het gaat veel te hard in ieder geval... Voor dat is wat er gebeurt in Parijs. Zometeen ook het handbal Lions tegen Volendam. Later vanavond. Ook dat gaat om het landskampioenschap. En de West, de bekerfinale in Duitsland. München-Stuttgart, Ronald van der Geer. Maar Stuttgart moet proberen om de tweede tegengoal dit seizoen in de beker voor Bayern München te bewerkstelligen. Want in vijf wedstrijden kreeg het maar één goal tegen. Alleen Diego van Wolfsburg maakte een doelpunt. Maar die wedstrijd werd uiteindelijk wel door Bayern met 6-1 gewonnen. Acht minuten bezig, het is 0-0. Bayern heeft de bal Stuttgart verdedigd, houdt tegen, maakt overtredingen. En zo probeert het het elftal van Heinkes een halt toe te roepen. Niet dat er nou al heel veel dreiging is geweest richting de goal van Stuttgart. Alleen Arjen Robben een keer in de de buurt van de doelman Ulreich. Maar voor de rest is het vooral nog op het middenveld. Waar er ook door Bayern wat fouten worden gemaakt. Ik kan me toch ook voorstellen dat er bij het helftal van Heinkens wat druk op zit. Men wil zo graag de derde prijs van dit seizoen binnenhalen. Daar heeft alles in het teken van gestaan deze week. Festiviteiten zijn beperkt na het winnen van de Champions League. Niet, uh, niet tot diep in de nacht. Ja, één nacht dan. Maar niet de hele week. Allerlei festiviteiten en huldigingen. Die staan allemaal na dit weekend op de planning. Vooral uh, met een goed gevoel natuurlijk als de beker wordt gewonnen. Maar hier is Toetkart voor de eerste keer. En gaat de bal maar net naast. Inzet is uh, van dichtbij. Van uh, Maxime de Roemeen in uh, dienst van uh, Stuttgart. Aanval komt over de rechterkant. Waar uh, Rudiker mee is gekomen, de rechtsachter. Die laat de bal in het strafschroepgebied belanden van Bayern München. En uh, gek genoeg rond de penaltystip staat hij Maxime. En met een halve omhaal raakt hij de bal. Staat toch tamelijk vrij. Misschien wel voor Bayern aan de goede kant uh, van de paal voorbij. Oftewel, geen doelpunt voor het elftal van uh, Bruno Labadia. Coach je nog wel een succesje wil boeken na een twaalfde plaats in de competitie. Dat uh, viel uh, wat tegen. Uh, ja, Labadia overigens ook, ook speler van uh, Bayern geweest. Inmiddels aan de andere kant Bayern met Robben. Komt van rechts naar binnen. schijnschot wordt geblokt. De bal wordt uh, teruggebracht. gebied van Stoenkart in. Maar de keeper, Ulreich is er dan als de kippen bij om hem op te vangen. Mee te geven weer aan Rudiger, die rechtsback Die zich uh, tussen vier, vijf spelers van Bayern knap vrij speelt. En de bal uiteindelijk geeft naar uh, Taski. De aanvoerder en de centrale verdediger van Stoedkart. Terwijl er een speler geblesseerd is geraakt. en geblesseerd richt. in het Stoedkarter strafschopgebied. Speler van VfB Stoedkart zelf. Spel dus even stilgelegd. Taski is overigens wel een mooi verhaal. De, de, de routinier centrale verdediger speelt met aangepaste schoenen. Heeft lang last gehad van zijn Achillespees. Maar speciaal voor deze finale speelt hij met een soort, ja, het lijken bijna wel sandalen. Maar zijn Achillespees wordt ontlast in speciaal voor hem gefabriceerde voetbalschoenen. Het spel ligt dus even stil na bijna 10 minuten. Tijd voor overleg bij Heinkes en bij Labadia met wat spelers. Stand is nog 0-0 in een werkelijk bom en bomvol Olympiastadion. UZSC tegen BZC, Bob. De derde periode is begonnen en rookwolken boven het zwembad. Want een aantal fans van UZSC heeft even wat Bengaals vuur afgestoken om de ploeg nog wat aan te sporen tot grootse daden. 2-2 is de stand in die derde periode. UZSC moet dus winnen. Anders is de titelstrijd beslist en ja, voorlopig lukt dat niet, want de stand is dus gelijk. Maar de ploegen ontlopen elkaar bijzonder weinig moet ik zeggen. BZC gaat nu in de aanval met Lars Reuten. Dat is de zoon van trainer Z. De andere zoon die speelt trouwens bij UZSC. Dat is Tim Reuter. Dus die familie is goed vertegenwoordigd vanavond in het zwembad. Nu de kans! En daar gaat hij er. Nee, gaat hij er niet in via de paal. Matthijs Lucas had eigenlijk moeten scoren. Zo vlak voor het doel van UZSC. Maar vindt de paal op zijn weg. En de bal stuitert het weer terug het water in of het veld in. En zo geen treffer voor BZC. Was een grote kans. Nu misschien de thuisploeg met Botond Salma. Speelt hem naar de rechterkant. Is het zoeken naar de opening. Nu bij Casper Jansen. Casper Jansen zou kunnen schieten van afstand. Probeert hij ook. En die bal zoekt langs het doel van BZC. En zo weer geen treffer. Ja, ik zei het al. Bijzonder weinig doelpunten. Dat zie je toch zelden in zo'n wedstrijd waarin de beste twee ploegen van Nederland tegen elkaar spelen. En dat we ongeveer halverwege de derde periode zit en dat er maar vier keer gescoord is, dat is toch wel erg mager. Nu gaat BZC weer in de aanval, wordt er goed verdekt daar van Utrechtse kant en een vrije worp ook nog voor de thuisproef. Het blijft voorlopig 2-2 hier tussen UZSC en BZC. En dan Djokovic tegen Dimitrov. Is het het verhaal van die twee vingers en de neus, Mark? Ja, maar we hebben nu wel duidelijkheid wat er met Dimitrov aan de hand is. In ieder geval, hij heeft zojuist bij een stand van 5-2, hij heeft de tweede set inmiddels ook verloren met 6-2. Bij een stand van 5-2 heeft hij de visio op de baan gehad, die is nu weer op de baan en die ja, haalde wat wit spul uit het potje en dat ging richting de, de schouder, de bovenarm. Dus daar zal het uh, probleem zitten voor uh, Grigor Dimitrov. Ja, de eerste set uh, 33 minuutjes, tweede set 31 minuutjes. In iets meer dan een uur heeft uh, Novak Djokovic dus een 2-0 voorsprong in sets. Ja, daar zal hij van tevoren ook geen rekening mee hebben gehouden. Hij zal toch wel een beetje tegen deze partij hebben opgezien. Maar goed, het gaat inderdaad van een leien dakje. Veel moeilijker hebben de spelers het op baan 1. Daar staan nog altijd Tommy Haas en John Isner. Nog maar eventjes in de herinnering roepen. 7-5 en 7-6 waren de eerste twee sets voor Tommy Haas. Toen 6-4 voor Isner. Toen kwam er een tiebreak in de vierde set... waarin Tommy Haas 12 matchpoints kreeg. Het werd uiteindelijk 12-10 in die tiebreak... voor John Isner. We gingen dus naar een vijfde set. In die vijfde set kwam Isner een break voor. Maar Tommy Haas brak terug. Toen was er een matchpoint voor John Isner. En inmiddels, om het verhaal eindelijk een keer tot een climax te brengen... ...is het nu 6-6 in de vijfde set. En gaat die partij gewoon maar door en door. Ja, uh, Isner en Haas die spelen een paar games. En in die periode heeft Djokovic de set al binnen. Het is te hopen voor Dimitrov dat de schouderproblemen... ...dat het ja, misschien wat stijvigheid is... ...dat het niet een echt een serieuze blessure is. Want daar kan je natuurlijk niet mee doorgaan. Doorspelen. Ja, opgeven, dat is natuurlijk ook wel iets wat je niet wil. Maar goed, als je doorgaat en er gebeurt wat wel iets ergs, er scheurt iets af... dan ben je veel verder van huis dan... Uh, ja, gooi je een paar weken van je carrière weg dit jaar. Dus dat zal hij ook niet willen. Hij gaat nu serveren, uh, Dimitrov. Uh, hopen dat het uh, zalfje wat erop is gegaan, de crème, dat dat wat gaat helpen. Maar ja, het wordt wel een heel erg moeilijk verhaal voor Dimitrov. Want ja, het vertrouwen in een goede afloop zal inmiddels wel ja, ook, geknakt zijn... bij de jonge Bulgaren. 6-2 en 6-2 in iets meer dan een uurtje in het verhaal voordeel van de verliezend finalist van vorig jaar... de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. Dan, München tegen Stuttgart. Het begin was veel belovend, Roland van der Geer. Ja, nu zitten we een beetje in een, in een periode... waarin Bayern wat doseert tegen, tegen Stuttgart. Heeft Stuttgart wat, wat de bal gelaten, ook het idee gegeven... Dat er wel wat te halen viel, maar twee keer toch heel snel uitgevoerde aanval. Twee keer ook Ribéry en Robben erbij betrokken. Twee keer vanaf de rechterkant eigenlijk openen direct aan de linkerkant. Daar een snelle combinatie. De eerste keer leverde het een voorzet op van Ribéry vanaf de linkerkant. Die door uh, Taski Corner werd verwerkt. En net werd Gomez gezocht door Robben vanaf diezelfde linkerkant. Weggestuurd daar door uh, Ribéry. En uiteindelijk Gomes niet gevonden en weer moest Stuttgart een corner weggeven. Overigens moet Schweinsteiger dat nu ook doen door een goed uitgevoerde aanval van Stuttgart aan de linkerkant. Waar in eerste instantie Maxime bij betrokken is. Hij stuurt Harnik het strafschopgebied in, de Oostenrijker. En Schweinsteiger corrigeert. Schweinsteiger die net van diezelfde Harnik een enorme trap te verwerken kreeg. Kwam hem, die speler van Stuttgart, op een vermaning te staan van scheidsrechter Greven corner komt vanaf de linkerkant. Maxim namens VfB Stuttgart gaat hem nemen. 75.000 mensen ongeveer eerlijk verdeeld in het stadion. Stuttgart en Bayern. naar moet Noijer komen. De keeper van Bayern heeft de bal te pakken. Gooit hem dan razendsnel uit. Maar doet dat onzorgvuldig. De bedoeling was Ribberie te bereiken aan de linkerkant. Die klapt wel en steekt zijn duim op richting Noijer. Dan is natuurlijk helemaal niet nodig. Ja, het idee was goed, maar de uitvoering zwaar onvoldoende. En dus een ingooi voor VfB Stuttgart rond de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Dat gaat Antonio Rudiger doen. Moet wel even zoeken naar bewegende mensen. Uiteindelijk wordt er op het middenveld wel wat bewogen, maar wordt de bal wel even zo snel ingeleverd. En via Boateng Noyer gevonden. Van buiten speelt dus nu met Boateng centraal achterin. En Gomez heeft zijn plekje in de spits. Mandzukic moet deze finale toekijken. Ribery met uh, Müller. Nee, ook dat gaat uh, niet helemaal wonderschoon. Rudiger zit ertussen. En halverwege de helft van Stuttgart mag Bayern nu ingooien aan de linkerkant. Ga terug naar Alaba. De Oostenrijkse linksachter eventjes kort met uh, Martinez. Dan uh, moet het maar verder terug. Want Stuttgart plooit nu helemaal terug op eigen helft. En houdt de linies kort op elkaar. Ja, je kunt als uh, Bayern München zijn er niet continu bewegen. Dus uiteindelijk wordt er dadelijk weer een moment gekozen... waarin iedereen een plekje vindt. Razendsnel van positie wordt gewisseld. Ja, En dan kan bij het wonder elftal dat door... Uh... Karl-Heinz Roemenieke nog het beste Bayern ooit is genoemd. Kan de bal razendsnel van man tot man rondgaan. De voorzitter van Bayern München vindt dit elftal onder leiding van Joep Heink... veel beter nog dan het Bayern in de jaren 70 dat drie keer op rijden Europa Cup 1 won. Nu gaat het overigens mis in de combinatie omdat Ribéry de bal zomaar inlevert. De bedoeling was Müller aan de linkerkant, maar het wordt een speler van VfB Stuttgart. En uiteindelijk Traoré gevonden aan de linkerkant van het veld. Die komt naar binnen. Waar kan die de bal kwijt? Nou, nergens. Speelt hem richting het ...op gebied van Bayern München, maar zo in de voeten van Ribery. Nu veel Stuttgarters voor de bal en kan Robben misschien gelanceerd worden. Maar het blijft bij Misschien, want er wordt goed opgelet bij Stuttgart Centraal achterin. En in dit geval is het Niedermeyer die Robben de voet dwars zet en Stuttgart weer het balbezit geeft. Het is leuk in de eerste 17 minuten. Het is nog 0-0 in Berlijn. 75.000 mensen zijn er bij deze wedstrijd.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 We're up to get lucky We're up to get lucky We're up to get lucky Lucky. Doelpunten waren het duur bij het uh, waterpolo. Derde kwart UZSC tegen BZC. Bob van der Tak. Ja, drie kwart wedstrijd zit erop. En er is wel geteld vijf keer gescoord. Bizar gewoon. Maar uh, ja, misschien is het de spanning van zo'n belangrijke wedstrijd. Dat zou kunnen. Of de omstandigheden. Maar uh, ja, dat uh, is UZSC toch wel gewend. Dat heeft al een aantal keer eerder... Met het open dak gespeeld hier. En dat geldt ook voor BZC. Dat hier natuurlijk ook al eens te gast was vorige week. Toen het hier wel met 11-8 verloor trouwens. Maar het gaat nu toch iets beter met BZC. Want in die derde periode één doelpunt gevallen. En dat was van de ploeg uit Borculo. Van de hand van Lars Schottenmaker. Die scoorde de linkshander. En dat was maar goed ook voor hem. Want daarvoor had hij een enorme kans laten liggen. Toen hij helemaal vrij kwam voor het doel van Ruben Hoepelman op ongeveer een meter afstand. En toen slaagde Gottenmaker toch nog in om tegen de keeper aan te schieten. Je moet het maar kunnen. Maar even later maakte hij dat foutje... Goed door toch te scoren. En zo is het 3-2 in het voordeel van de ploeg uit Borculo... en is nu de vierde periode inmiddels begonnen. En heeft BZC als eerste de bal veroverd... en kan BZC dus de eerste aanval gaan opzetten met Lars van der Laan. Mogelijk bezig aan zijn laatste wedstrijd voor BZC... want hij keert terug naar AZMPC in Amersfoort. Zijn oude club waar hij volgend seizoen in het tweede team gaat spelen... want Van der Laan gaat de voorrang geven aan zijn maatschappelijke carrière... boven zijn waterpolo loopbaan. Hij geeft de bal nu aan de linkerkant daar naar Lars Reuter. Lars Reuter met de bal voor het doel, maar niet goed. Want er zit een verdediger van UZSC tussen. En dan kan de thuisploeg in de aanval gaan. Maar UZSC heeft natuurlijk twee periodes niet gescoord. Stond 2-1 voor aan het einde van de eerste periode. En in de tweede en de derde periode geen Utrechts doelpunten. Dat is toch een teken aan de wand voor de ploeg van Robin van Galen. Hij is coach van UZSC. Dat zal hij ook blijven volgens... Ondanks het feit dat hij ook een bondscoach wordt van het Nederlands team. Maar die dubbelfunctie gaat hij gewoon vervullen. En dat is uh, allemaal prima te combineren, vindt Van Galen Balbezit voor BZC. Komt er nog een vierde treffer? Nou, voorlopig niet, want er is een overtreding gemaakt. 3-2 voor BZC. Dat is de stand aan het begin van de vierde periode. En dan Djokovic nog steeds tegen Dimitrov. Het zag er makkelijk uit. Ik ben benieuwd of dat ook verandert. Mike Brasser. Nou, ik heb het idee dat uh, Dimitrov ietsje beter gaat uh, spelen. Hij is al wel weer gebroken in de derde set. De openingsgame van de derde set op Love. Het is niet de eerste game uh, waarin de servicegame van de Bulgaar dat hij geen, uh, geen punt haalt. Ja, daarna kreeg hij kansen, zelf kansen in de servicegame van Djokovic. Twee breakpoints, maar uh, die wist hij, uh, wist hij niet te benutten. Omdat Djokovic jou ja, op dat soort momenten dan gewoon goed speelt. Bepaalde patronen speelt en, en uh, de, de, de game niet weggeeft. Dus uh, was jammer. Misschien dat als uh, Dimitrov. Die daar meteen terug had kunnen breken. Nou, dat, dat hem wat vertrouwen had gegeven. Hij houdt nu vervolgens wel uh, zijn service game. En daarmee uh, komt hij terug tot 2-1. Maar goed, de achterstand is er alweer. Uh, Jankovic, Jelena Jankovic hebben we zojuist zien winnen van uh, Sementa Stozer. En dat betekent dat Jankovic nu gaat spelen tegen Jamie Hampton. En Jamie Hampton won eerder op de dag verrassend van uh, Petra Kvitova. De oude uh, Wimbledon winnares. En nog uh, goed nieuws ook voor uh, Robin Hazen. Want uh, de Paul Janovic, uh, aan wie hij zich gisteren zo uh, stoorde... Die wat uh, onsportief bezig was, die uh, ligt eruit. Die Mooi. heeft uh, verloren van de Stanislas Wawrinka. <laughs> ja, jij hebt het ook niet zo op die jongen, nee, Robert. Hè? Nee, ik vind nee het zo ja. een irritante jongen ja, uh, irritant, uh, die trucjes ja. en dat uh, ja. ach, nee, ja, ja, hij ja, ik niet. van. maar bij, goed. goed maar ja. Mijn mening doet er, doe er niet zo voor toe. toe. Nee, nou ja, nou, je, mag, je mag het vinden, maar goed, hij ligt eruit. Dus Jarrofie, iets verloren van Wawrinka, dat wilde ik zeggen. En hij gaat nu spelen tegen Richard Gasquet, die goed in vorm is. Dat zei ik al eerder. Uh, nog even naar baan 1: Tommy Haas en Johnny Isner. Ja, met Isner, nou ja, dat weet je het wel, Robert, die is nog lang niet klaar. Het is 8-8 inmiddels in uh, de vijfde set. Isner serveert. Een uh, breakpoint nu voor Tommy Haas. Uh, het zou toch wel wat zijn als die Tommy Haas met zijn 35 jaar en mis, met het missen van die 12 matchpoints uh, deze partij er uiteindelijk nog met 10-8 in de vijfde set uittrekt. Maar goed, zover is het niet. Ik durf mijn geld niet meer op een partij van John Isner te zetten. Uh, wat wel mooi is om te zien uh, in de lange nou, rallies, Want weer. het is een slijtageslag geworden inmiddels op uh, baan 1. Ja, dat Isner af en toe echt, echt uh, voorover op de baan staat. Uh, vermoeid is en zo misschien ook wel bij zichzelf als zal denken... Ja, waarom kan ik het dan nou niet gewoon in drie sets een keer afmaken? Maar goed, vijfde set, 8 acht, negen, acht... inmiddels voor Tommy Haas, hij heeft gebroken. Ja. Dus hij gaat zo meteen serveren voor de wedstrijd. Goed, naar de Becker-finale, als u later in heeft geschakeld... om acht uur is die begonnen tussen München en Stuttgart. Zit de Champions League-finale en het feestje nog in de benen bij München... of valt dat wel mee, Ronald van der Geer? Nou, dat gevoel beginnen ze langzamerhand wel te krijgen. Het is nog 0-0 na een minuut of uh, 26. Bayern begon goed, drukte Stuttgart terug... Maar langzaam maar zeker heeft Stoedkart wat meer grip gekregen op de wedstrijd. En mag nu zelfs ook een corner gaan nemen vanaf de linkerkant, bal komt bij de tweede paal. Wordt uiteindelijk door Bayern adequaat verdedigd. En dan gaat het elftal van Heinkes doen waar het zich eigenlijk de laatste tien minuten op heeft toegelegd. Namelijk het op het spelen van de counter. Het laat Stoedkart komen tot het eigen strafstopgebied en probeert dan de ruimtes optimaal te benutten. En gaat dat de goal van Alaba opleveren? Nee. Want een combinatie die uiteindelijk via Müller bij Alaba terecht komt wordt door Ulreich de doelman gered. En uiteindelijk gaat de bal dan via, ik denk toch via Alaba weer over de achterlijn. Dit is een, een goede combinatie. Ja, uiteindelijk gaat, gaat de bal wel over de achterlijn, maar in dat via een speler van Bayern München. Maar zo stond hij linksback. Dus ineens voor de doelman van Stuttgart. Dat had al een keer eerder kunnen gebeuren. Als Ribery net de eindpaas goed had gegeven op Gomes. Eigenlijk een identieke situatie. Het veroveren van de bal rond het eigen strafschopgebied. En het dan snel schakelen van de Duitse landskampioen. Maar Stuttgart doet gewoon mee in deze wedstrijd. Sterker nog Stuttgart had op een 1-0 voorsprong moeten staan. Swijnsteiger maakt nu een overtreding op Boca. Vrij trap Stuttgart. En uit de vrije trap, eerder deze wedstrijd, vanaf de linkerkant ontstond die grote kans voor Soedgaard. De bal kwam in het strafschopgebied, werd in eerste instantie door uh, Ibisevic aangeraakt. Maar, maar Maxime stond er nog dichtbij. Die veranderde die bal van richting, kort bij Neuer, die ja, met zijn armen zwaaide. Die bal eigenlijk alleen maar kon toucheren. Met een raar effect draaide die bal naar de paal, bleef daar wat hangen. Daar was uiteindelijk Niedermeyer. die dacht de openingstreffer voor zijn rekening te kunnen nemen. Maar uiteindelijk toch nog... Een been van Boateng zorgde ervoor, samen met Noyer, dat het geen doelpunt werd. Nou ja, is Stuttgart nog een keer gevaarlijk geweest in de buurt van de goal van Bayern München. En elke keer antwoordt Bayern dan zo'n actie van Stuttgart met een, met een counter... ...waarin dan ook nog... ...de nodige zorgvuldigheid ontbreekt. Ook nu is dat weer het geval. Stoedkart mocht komen tot de 16 meter. Dan verovert Ribéry de bal. Is Müller een man voorin? Is Gomez een man voorin? Ja, en dan slagen ze er net niet in om elkaar goed de bal toe te spelen. En uh, ja, komt Stoedkart op deze manier, behalve het schot van Alaba... ...dus niet echt uh, veel in uh, gevaar. Het verschil in de competitie heb ik nog even opgezocht... 48 punten, dat is echt ongelooflijk. Maar dat verschil zien we dus niet terug in de eerste 28 minuten in Berlijn... in de finale van de Duitse beker. Nee, het is een beetje om het even. Het is nog 0-0. En dan gaan we voor de eerst schakelen met Geleen, met Richard van der Made in een ongetwijfeld stamvolle handbalhal in Geleen. Wat klinkt er gezellig, Richard? Ja, dit is eigenlijk een uh, entourage zoals je dat maar uh, weinig tegenkomt in uh, Nederland. Aan alle kanten van de vloer tribunes. 1600 man kunnen er hier naar binnen in Geleen in Sporthal Glanenbrook. En die zitten er ook allemaal. Het is een finale, het kan beslissend zijn. Het staat 1-0 in het voordeel van Volendam. Tegenstander is Limburg Lions. En als Volendam vanavond hier dus in Zuid-Limburg opnieuw weet te winnen, dan is de landstitel weer binnen. Volendam superieur al de laatste jaren. Zesmaal kampioen van Nederland tussen 2005 en 2007. Drie keer op rij en vervolgens vanaf 2010 ook weer drie maal op rij. Ze zijn dus torenhoog favoriet. Hoewel Limburg Lions het Volendam dit seizoen vaak moeilijk heeft gemaakt. Dat was ook in de eerste finale wedstrijd vorige week in Volendam het geval... Lange tijd gingen beide ploegen gelijk op. Maar uiteindelijk won Volendam met twee doelpunten verschil. En ook in de competitie was het eigenlijk altijd spannend. Op dit moment komen de spelers van Volendam en Limburg Lions de vloer op. Aangemoedigd natuurlijk door een enthousiast publiek hier in Zuid-Limburg. Het belooft een hele leuke wedstrijd te worden. Met uh, het beste scheidsrechterskoppel van Nederland. Bol en Van Eck, de twee beste teams. En nogmaals dat hele enthousiaste Zuid-Limburgse publiek dat zo hunkert naar een prijs. Want sinds de oprichting van Topsport Limburg in 2008 is er nog geen prijs gewonnen. En dat ligt natuurlijk vooral aan de klasse van Polendam jaar op jaar. Geen blessures ook aan beide kanten niet. Zelfs een speler van Volendam, Jasper Adams, speelt gewoon terwijl zijn pols is gebroken. Dat is toch wel heel bijzonder. Schijnt ook niet zo gezond te zijn, maar Jasper Adams wil deze wedstrijd voor geen goud missen. En dus is hier gewoon, ondanks die gebroken pols, is hier gewoon bij. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Hier in Sporthal Glanebrook. Het staat dus 1-0 voor Volendam. En zij kunnen vanavond kampioen van Nederland worden. Net als BZC, daar is een stuk rustiger, maar ja, daar is Dak dus dat is logisch. Sterker nog, er is geen dak. Um, BZC stond op voorsprong in de laatste periode. Bob, hoe staat het ervoor? Ja, het staat nog steeds op voorsprong. En er is een doelpuntje bijgekomen. Het is 4-2 in het voordeel van de ploeg uit Borculo... door een uh, fraaie schot in de korthoek van Joran Vrouwenvelder. En 4-2 met nog anderhalve minuten spelen. En BZC dus hard op weg naar de derde landstitel op rij. En dat zou in ieder geval op basis van de wedstrijd van vanavond verdiend zijn. Want BZC is de betere ploeg geworden na die eerste periode... waarin het nog 2 achter kwam. Maar in die, eigenlijk al in de tweede, derde en zeker in de vierde periode... is BZC gewoon de betere ploeg. En had het eigenlijk al meer afstand kunnen nemen van UZSC... dan die twee Doelpunt, de verschil die er nu op het scorebord staat. UZSC, zo eerlijk moet je zijn, heeft zelf ook wel een aantal mogelijkheden gehad. Is weer wat gevaarlijker geworden in die vierde periode. Maar is niet doeltreffend geweest. Roland Spijker raakte de paal. En Kasper Landenweert de lat. En dat waren momenten voor de thuisvloeg om nog terug te komen in de wedstrijd. Nu heb ik er voor de Utrechters een hard hoofd in. 4-2 is de stand. En er moet snel een Utrechts doelpunt wil de spanning nog echt terugkomen in de wedstrijd. 1 minuut 16 nog te spelen. Er is even een time-out geweest. Het spel wordt nu weer ervat. En nu ZTC gaat in de aanval met uh, Roeland Spijker. Die gaat het proberen. Nee, geeft de bal nog even af naar Joep van de Besselaar. Weer terug naar Spijker. En dan weer naar van de Besselaar. Maar die laat dan de bal uit zijn handen glippen. Dat is niet echt handig als je op jacht bent naar een doelpunt. Nu, ja, nu is de tijd om. Dat uh, kon je op wachten natuurlijk. Die aanval die duurt uh, zo lang dat uiteindelijk uh, de tijd om is. Maar dan blijft heeft het balbezit toch voor UZSC. Omdat er blijkbaar ook een overtreding is gemaakt van BZC-kant. Maar ja, nog maar 52 seconden te spelen. En BZC heeft de titel gewoon binnen. Zo goed als binnen kun je wel zeggen. Balbezit weer voor de ploeg uit Utrecht. Tim Reuten. Die daar uh, een enorme worsteling uh, moet ondergaan. En dan uiteindelijk de bal krijgt. Ja, en op de kant staan ze al te juichen hoor. De bankzitters van BZC. Die weten het. Die omhelzen elkaar al. Die bouwen al een feestje. Net als de supporters op de tribune. Die met bussen vanuit Borculo hier naar Utrecht zijn gekomen om het kampioensfeest mee te maken. En dat kampioensfeest dat gaat er komen. Een goede wedstrijd is het niet geweest. Sterker nog, het was eigenlijk een vrij slechte wedstrijd met maar zo weinig doelpunten. Maar daar zullen ze niet omhalen bij BZC. Want BZC gaat gewoon de titel pakken. Het feest wordt gebouwd op de tribunes. Er is nog acht seconden te spelen. UZSC gooit de bal nog naar voren. Er is nog een fluitsignaal van de scheidsrechter. Met nog 5 seconden te spelen. Vrije worp voor UZC, Maar die gaat er ook niet in. Helemaal in het beeld van deze wedstrijd. Want aanvallend. ...heeft UZC na die eerste periode helemaal niets meer laten zien. En wat is er nu aan de hand? De klok staat nog steeds stil. Nu is het spel dan weer hervat. En is daar de omhelzing tussen Peter Siewers en Jeroen Kuilman... ...twee uh, belangrijke spelers bij BZC. En nu is het dan afgelopen. De toeter is gegaan. Iedereen ligt in het water uit Borculo. De coach ook natuurlijk, Zeno Reuters. Zo hoort dat in het waterpolo. Maar BZC, de Berkenlandse Zwemcommissie is weer de beste van Nederland. Het is drie op een rij voor Borculo, Want UZTC wordt verslagen hier in Utrecht met 4-2. Geen goede wedstrijd, maar wel een titel. Borkulo, hoofdstad van Nederland. Nederlandse kampioen geworden door die 4-2-overwinning. Ja, dan ben ik toch, ik, we moeten eigenlijk over Djokovic praten, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het met Isner gaat, Mark Brossen. Ja, Brosse. ja, die, is afgelopen, ja die, die was ook veel leuker, die partij. Ja, die is afgelopen inmiddels. Eh, eh, het gaat hier om drie gewonnen sets en uiteindelijk wint er een, een Duitser. Tommy Haas eh, heeft gewonnen, 10-8 in de vijfde set. Duizend procent respect eh, voor deze man, want eh, als je 12 matchpoints laat liggen, je bent 35 jaar, en je gaat naar een vijfde set waarin het 8-8 wordt en je krijgt in die vijfde set nog een matchpoint tegen en je trekt de partij de tang uiteindelijk toch nog uit. Ja, dat vind ik grote klasse van Tommy. Haast. Het is een, een grote speler, het is een, een wandelende medische encyclopedie. Als je weet wat die in zijn leven allemaal al aan blessures heeft uh, gehad. Maar hij is nog steeds fit, hij kan het dus nog steeds aan. Hij speelt mooi tennis en hij klopt dus uh, Johnny Isner in de vijfde set met uh, 10-8. Prachtige wedstrijd. Ja, en zo mooi als die wedstrijd is, zo matig, zo tegenvallend, zo teleurstellend is de wedstrijd. Op het centenkoord een dubbele break alweer in het voordeel van Novak Djokovic. De eerste twee sets heeft hij gewonnen. Hij leidt met 4-1 in de derde. En dan naar uh, Roland van der Geer bij München tegen Stoelkart. Waar een uh, penalty komt voor Bayern München na 35 minuten spelen. Traoré is de man die de met ten hemel heft en zegt ja wat doe ik dan? Nou ja, Filip Laam onderuit duwen in het strafstopgebied. Want de rechtsbek komt van rechts naar binnen, komt binnen de 16 meter en krijgt dan een set van uh, die aanvaller die mee verdedigt van uh, VfB Stoetkart. Laten we zeggen dat dit niet zo'n hele zware overtreding was. Maar ik kan dit niet helemaal loszien van een moment een minuut of vier, vijf geleden... toen Arjen Robbe aan de linkerkant van het Strafsomgebied zowat werd geamputeerd door Harnik. Die Oostenrijker miste de bal. De bal was, was dus weg, maar Robbe kreeg wel een schop op zijn scheenbeen. Zoiets als Damte vorige week tegen Royce in de Champions League finale. Dat werd een penalty. Nu niet, maar een paar minuten later ligt de bal toch op de stip. En mag Müller gaan proberen om Ulreich te verslaan. Aanloop van de speler van Bayern München. Hij schiet de bal naar links. De keeper gaat naar rechts. En de eerste goal is een feit. Na 37 minuten is het Bayern München dat op voorsprong komt. Thomas Müller maakt de goal. Joep Heinkes en Arjen Robbe overleggen op dit moment even. En Ribéry maakt zich ook druk. Dat doet hij eigenlijk elke dag van zijn leven. En de supporters van Bayern die vieren een groot feest. En als we dan ook nog de gemoedstoestand van Traoré moeten beschrijven. Ja, die is diep en treurig. Ik moet heel eerlijk zeggen, hij loopt mee met, uh, met Philip Laam. Er is contact, er is een lichte duw. Ja, Laam weet natuurlijk waar hij staat. Weet ook dat hij naar de grond moet gaan om in elk geval iets te, te kunnen krijgen. Nou ja, dat deed de aanvoerder van Bayern verstandig en goed. En zo ging de bal dus op de stip. Eigenlijk het moment daarvoor vond ik meer een penalty. Maar de gerechtigheid is er dan toch in de penalty van Thomas Müller. Hij zet Heinkens en de Mannen, oftewel landskampioen en Champions League winnaar Bayern München... Met één been richting prijs 3. 1-0 voorsprong in Berlijn op zoek. Tom Bonen heeft uh, zijn eerste overwinning van het seizoen eindelijk binnen. De Belgische wielrenner, die een tijdje uitgeschakeld was... wegens een uh, zware val in de ronde van Vlaanderen, weet u nog. Hij won vandaag de heidste pijl. Na 176 kilometer versloeg hij zijn landgenoot Kenny de Haas in de sprint. Goed nieuws dus voor uh, Tom Bonen. Anders zijn gewaarschuwd: Bonen is terug. Hier is Santana en she is not there. Maar ingekorte versie, volgens mij, hij uh, schinnen, zeg. Santana en uh, She's Not There, tien over half negen. Het handballen is uh, in volle emotie begonnen tussen de Limburg Lions... en Volendam om het landskampioenschap Richard van der Malen. Het oranje van Volendam tegenover het blauw-wit van Limburg Lions. En het gaat gelijk op. Vijf en een halve minuut zijn we onderweg. En zojuist is het Joey Duin, de speler op middenopbouw. Die scoorde voor Volendam. Er moet vandaag een beslissing vallen. Als het na 60 minuten handbal gelijk is, dan volgt er twee maal vijf minuten verlenging. Is het dan nog steeds gelijk? Komen er ook strafworpen in deze wedstrijd. De stand is 1-0 in het voordeel van Volendam vorige week. 24-22... En dus kan Volendam het vanavond hier in Geleen afmaken. En kan het voor de zevende maal in de clubhistorie kampioen worden van Nederland. En dat zou een fantastische prestatie zijn. Want Volendam is pas tien jaar met topsport bezig. Aanval van Limburg Lions. In de zesde minuut dus van de wedstrijd bij een 2-2 stand. Stijns op middenopbouw. Pas 18 jaar. Heel snel voetenwerk. Technisch vaardige speler. Slechts 1,70 meter lang. Maar dat maakt niet uit als je op middenopbouw speelt. Dan zet je de uit en dan verdeel je het spel. Nog altijd is het Limburg Lions in de aanval met veel druk op de goal. En dan vanaf de cirkel toch een goede kans voor Beoviets. Maar in de rebound is het uh, Krijntjes die het afmaakt. En Martijn Kappel verslaat. En zo leidt Lions weer met 3 tegen 2. Het gaat zoals altijd in uh, finale wedstrijden allemaal in een bijzonder hoog tempo. Het is natuurlijk handbal een spel van snel omschakelen. Van aanval naar verdediging. En ook omgekeerd. En met name in finale wedstrijden zijn vaak ook de keepers heel erg belangrijk. Dat zag je bijvoorbeeld. Vorige week toen de ervaren Martijn Kappel van Volendam er veel extra ballen uithield. En daardoor een beetje aan de basis stond van de nipte zegen die Volendam toen in de eigen hal wist te behalen. Aanval nu van Volendam wordt in een uh, laag tempo aanvankelijk opgezet. Met Rijgensberg vanaf de rechterkant. Boy van Limbeek speelt in het midden. Dan komt Geus de Hoekspeler komt naar binnen toe. Aanval gaat via Joey Duin. Die wordt vastgezet door Adams. Dat is een gele kaart. Een waarschuwing voor dezelfde Adams. En een vrije worp dus voor Volendam. Met op de 9 meter lijn nu Tom Schilder die al heel veel jaren in dat eerste van Volendam speelt. Al heel veel prijzen dus ook wist te winnen. En nu weer op de cirkel zich daar tussen twee verdedigers meldt. Wil de bal hebben maar maakt dan de weg vrij voor Joey Duin. Zijn tweede goal verwoestende uithaal. Keeper op het verkeerde been gezet. En zo leidt Volendam dus nu weer met 3 tegen 2. En is het heerlijk spannend en ook nu al leuk om naar te kijken hier in Geleen. Mark Brasser in Parijs, Roland Garros, Djokovic. Ja, Djokovic leidt met 4-3 in de derde set. Zojuist is hij gebroken. Verrassend toch wel. De eerste breakpas voor Grigor Dimitrov. Ja, daar wordt er nu weer een speler aan zijn schouder behandeld. En dit keer is het niet Dimitrov. Maar is het Novak Djokovic. Hele lang op ze gelaten wachten. Ik heb het idee dat de masseur al naar huis was. Misschien nou ja, opgeroepen is snel weer terug. Want de spelers zaten een hele tijd te wachten. Toen kwam hij uiteindelijk de baan op hollen. Hij haalde het befaamde potje. Volgens mij hetzelfde potje wat hij net gebruikte. Om de schouder van Dimitrov te masseren. Dat heeft hij weer Tevoorschijn gehaald. Maar deze blessurebehandeling of ja, deze behandeling duurt iets langer dan de behandeling van, van Dimitrov net. Djokovic met het shirt omhoog. We hebben goed zicht op die schouder, die wordt gemasseerd. Het gaat waarschijnlijk in, in iets op wat, wat, wat de boel warm maakt, uh, dieptewerking heeft. Ik ben niet medisch heel erg goed onderlegd, maar zo zou het kunnen zijn dat misschien een spier, een onwelwillende spier, dat die even losgemaakt moet worden. Dat die even warm gemaakt moet worden. Nou, Djokovic uh, die kan weer, hij rekt en strekt nog wel wat met uh, die schouder. Gaat ook af en toe een beetje naar de onderrug, maar misschien is dat het uitstrekken van die rechterarm waar hij last van heeft. Ja, en hij is rechtshandig, dus ja, als daar een spiertje niet helemaal lekker zit, dan is dat natuurlijk uh, vervelend. Zeven uh, games gespeeld dus in de derde set. Het leek een gelopen koers bij die vier. 4... 4-1 voorsprong voor Novo Djokovic. Maar ja, het is nu 4-3. 1 breek terug. Dus voor Dimitrov die staat nog al wel altijd een breek achter. 4-3. Dus in het voordeel van Djokovic. En die gaat zelf serveren. 6-2, 6-2 en 4-3 in het voordeel van de Joker. 8 uur begonnen, München tegen Stoetkart, de bekerfinale in Berlijn. Dus het zou bijna rust moeten zijn, uh, Ronald van der Geer. Er zal nog wat extra tijd bij komen, denk ik. Maar we zitten inderdaad in de laatste minuut. Bayern op een uh, 1-0 voorsprong gekomen. door Thomas Müller vanaf uh, 11 meter. En uh, Bayern is daarna nog een paar keer in de counter gevaarlijk geweest. Maar ja, ook Stoetkart uh, probeert het wel. Probeert in ook geval te voetballen en terecht te komen in het uh, strafschopgebied. Van Bayern München. Maar steeds is de eindpaas niet goed. En kan Neuer voorzetten vanaf de rechter en linkerkant. Eigenlijk vrij gemakkelijk bakken. En zo komt de kampioen niet echt in gevaar. Er zijn de echte grote kansen behouden ze die 1 uit de vrije trap toch voor, uh, voor Bayern München. Maar ik kan me zo voorstellen dat Joep Heinkens niet helemaal tevreden is over het uh, vertoonde spel. Dat is ook wel te zien, want Mandzukic is de veters aan het strikken. En dat doet hij niet om straks lekker aan de thee te gaan met vaste schoenen. Nee, die gaat uh, ongetwijfeld straks een plekje innemen in, in uh, de punt van de aanval. En dat zal ten koste gaan van Gomez, die dus mag starten. Mocht starten, maar uh, nog niet echt in het stuk is voorgekomen uh, tegen zijn oude ploeg. Hij speelde hier tot twee jaar geleden. Hij maakt regelmatig goals en daarom is hij ook naar Bayern gegaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat Gomez bezig is aan zijn allerlaatste minuten in het Bayern-shirt. Want volgend jaar komt Lewandowski. Nou, daar komt de kans voor Gomez. Als hij gevonden wordt door Robben in het strafschopgebied. Rond de penalty stip met nog wel een verdediger in zijn rug moet hij wegdraaien. En in één keer schieten wat Gomez zo goed kan. Nou ja, hij schiet ook wel, maar uiteindelijk schiet hij de bal over de goal van Stuttgart heen. De keeper komt uit de goal, de verdediger glijdt mee. Hij raakt de bal, maar de bal gaat dus over. En geen doelpunt voor Bayern München. En geen slotakkoord. Banner wel aangeraakt. Corner van Bayern vanaf de rechterkant te nemen door Robben. Wordt in eerste instantie door Stuttgart verdedigd. Dan brengt Laam de bal weer terug. Bij Schweinsteiger aan de rechterkant. Brengt door twee mensen. Bal over de zijlijn. Stuttgart gedaan. En dus mag er nog ingegooid worden. Door Bayern München. Nee, hoeft niet meer. scheidsrechter maakt het einde aan een eerste helft. Die voldoende heeft opgeleverd om te zeggen. Deze wedstrijd is tot nu toe amuzant. Amusant. amusant. Dat is één keer het net gegaan. Vanaf 11 meter dus. Thomas Müller de maker. We gaan even rusten in Berlijn. Straks de tweede helft. Bayern zoals gezegd dus op weg naar de derde prijs van dit seizoen. Djokovic mag ook bijna gaan rusten op weg naar zijn zoveelste prijs. Mike ja, Robert. Uh, ja. Ja, uh, amusant is het hier inderdaad. Uh, niet 6-2, 6-2 en 5-3 voor Djokovic. Die na die blessurebehandeling net... Uh, nou ja, dat is misschien een groot woord. Blessurebehandeling. Maar na die massage net van de schouder... zijn eigen service game uh, heeft gehouden. Op love. Uh, en dat begint een beetje een eentonig verhaal te worden. Want hij heeft heel wat love games heeft hij binnengehaald. Uh, Novak Djokovic. Hij staat nu 15 gelijk in de service game van uh, Dimitrov. Ja, die vecht voor zijn laatste strohalm. Hoewel ik vraag me af of hij er nog echt voor vecht. Ik denk dat... Dat hij deze wedstrijd op heeft gegeven. Dat hij zometeen terug gaat naar het uh, ja, hotel. Teleurgesteld had er, denk ik, zelf ook veel van verwacht. Maar ja, het is er gewoon niet uitgekomen. Vonden. En we zullen zometeen op de persconferentie zullen we gaan horen. van ja, wat er nou precies aan de hand was met M. Het is weliswaar wel bij die ene uh, behandeling gebleven. Alleen die schouderbehandeling bij uh, Dimitrov. Hij uh, heeft verder geen uh, blessurebehandelingen ondergaan. Dus ja, als het iets is, dan zal het dat wel zijn. Het wordt uh, 15:40 en dat betekent uh, twee matchpoints voor Novak Djokovic, die dan ja, een zware wedstrijd voor de boeg dacht te hebben. Maar ja, het ziet er dan toch heel erg makkelijk uit allemaal. En hij gaat deze derde ronde partij en daar zal hij blij mee zijn. Die zal hij, zal hij gewoon gaan winnen. Het is natuurlijk zaak om in die eerste week van Roland Garros om zo min mogelijk energie te verspillen. Nou ja, als je dan Dimitrov tegenover je krijgt, dan is dat een vervelende loting. Maar goed, hij slaat zich er wonderwel doorheen. Dimitrov werkt nog één, één breakpoint en één matchpoint. Dus zo oh, werkt hij weg met een mooie backhand. Eindelijk eens een keer weer een uh, mooie backhand van uh, Dimitrov. Dat is toch een geweldig wapen. Als hij loopt bij de Bulgaar, als hij fit is, als hij goed in de wedstrijd zit, Ja, dan slaat hij dat soort backhands. En dat is ook een van de redenen waarom hij de baby Federer wordt genoemd. Hè? De Roger Federer. De jonge Roger Federer. Ook die backhand van Federer natuurlijk ook heel erg mooi. Die backhand spin langs de lijn. En dat kan uh, Grigor Dimitrov ook Alleen hebben we dat in deze wedstrijd, deze teleurstellende wedstrijd veel te weinig gezien. Nou Dimitrov gaat er nog even voor. Kiest de aanval in de rally. Maakt zowaar ook nog veertig gelijk. Maar het zal uitstel zijn van executie. 5-3 in het voordeel van Djokovic. Die heeft twee matchpoints nou, niet laten liggen. Want Dimitrov heeft ze allebei goed weggewerkt. En het is nogmaals uitstel van executie. Djokovic zal deze wedstrijd binnen afzienbare tijd gaan winnen. Er is een in mijn huis. De ghost van je And there's a ghost in my house. Kort voor negen en nog even naar het handballen. Want het was uh, amusant in Geleen bij de Limburg Lions tegen Volendam om het Nederlands kampioenschap. Richard van der Maanen. En dat is het nog steeds. Het is nu een 7 meter voor Volendam met Boy van Limbeek. En die passeert Hoiting, de keeper van Limburg Lions. En zo staat het exact halverwege... De eerste helft 5 tegen 4. Een voorsprong dus voor de thuisploeg. Ja, als er één ploeg is in Nederland die Volendam van de troon kan stoten... dan zijn het de Zuid-Limburgers. Een aantal keren dit seizoen al heel dichtbij geweest. Viermaal won Volendam dit seizoen met één goalverschil. Vorige week in die eerste finale wedstrijd waren het er twee... Limburg Lions zat er dus continu heel dichtbij, maar het was Volendam dat zeker in de tweede helft vaak was dat in de slotfase toesloeg en dan toch een heel klein gaatje, een beslissend gaatje sloeg. Volendam dat ook meer ervaring heeft dan Limburg Lions, gemiddelde leeftijd daar is 23 jaar en bij Volendam 27. En ze hebben al zoveel meegemaakt. Die jongens van Volendam heel veel gewonnen. Zijn het dus gewend om dit soort wedstrijden te spelen. En dat geldt een stuk minder voor de ploeg uit Geleen. Het spel ligt even stil. Het is wachten op een vrije worp die genomen mag gaan worden door Limburg Lions. Bij de 5-4 voorsprong dus in het voordeel van de thuisploeg. En als zij dit duel vanavond in Geleen winnen van Volendam... dan komt er dus volgende week een derde wedstrijd. En Volendam heeft daarbij het recht op het thuisvoordeel. Omdat zij de reguliere competitie... Als eerste eindigden. Het spel ligt even stil. Nog altijd omdat er wat dweilers nu ook op de vloer zijn. En uh, de voorsprong staat er dus nog altijd voor de thuisploeg: 5 tegen 4. Mike Brasser en Djokovic. Die als het goed is klaar is zo langzamerhand. Ja, dat klopt, Robert. 6-3 in het voordeel van Novak Djokovic in de derde set. 6-2, 6-2 en 6-3 zijn uiteindelijk de eindstand in deze wedstrijd. Hoewel, wedstrijd en wedstrijd is het eigenlijk nooit geweest. Vanaf het begin niet. Djokovic lachend op de baan wordt geïnterviewd voor de Franse tv. En zal weten dat hij ja, een makkelijke doorgang heeft naar de volgende ronde. En hij heeft ook nog mazzel dat zijn tegenstander komt uit de partij Hanescu Kolschreiber. En dat is een partij nou, die staat nog op de baan. Kolschreiber, is de eerste set gewonnen. Het is 5-5 in de tweede. Ik denk. Ik denk dat die wedstrijd vanavond niet meer afgespeeld gaat worden. Zodat deze twee mannen morgen moeten terugkomen. Dat het dan allemaal weer in het voordeel van Novak Djokovic. Net zozeer als het matige spel, Slechte spel van Grigor Dimitrov. Maar goed, misschien. En dat zullen we later horen. Had hij een blessure. Bijna 50 onnodige fouten voor de Bulgaar. Ja, dat zijn geen cijfers die passen bij een speler. Van de statuur, van het, met het talent van Grigor Dimitrov. Een halve walk-over dus voor Novak Djokovic. 6-2, 6-2 en 6-3. Hij heeft zich niet overmatig hoeven inspannen. Hij is door naar de achtste finales. Bondscoach Louis van Gaal moet de komende tijd veel spelers missen... omdat de helft van zijn selectie meespeelt op een EK onder 21. En daarom kan van Gaal de komende twee wedstrijden spelers uitproberen... die normaal gesproken niet bij de selectie zitten. Nou, een van die spelers is Jens Tonenstra. En Bart Stigler, die zocht hem op.